Marielle Hageman met het NOS-journaal. Strijders van de radicaal-islamitische groepering Boko Haram... hebben gisteren, aan de vooravond van de verkiezingen... zeker 25 mensen gedood in een afgelegen dorp in het Noordoosten. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens getuigen zijn veel slachtoffers onthoofd... waarna hun huis in brand werd gestoken. Boko Haram heeft voor de verkiezingen al gezegd... dat de beweging het stemmen zou proberen te verstoren. Vandaag, op verkiezingsdag, beschoten Boko Haram-strijders... wachtende mensen bij stembureaus. Daarbij vielen zes doden.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 De Verenigde Staten hebben een anti-IS-kartoon gedropt boven de Syrische stad Raqqa, de hoofdstad van het kalifaat. De tekening moet volgens het Pentagon mensen ervan weerhouden zich bij IS aan te sluiten. Op de cartoon staan is recruten in de rij te wachten totdat ze door een vleesmolen worden gehaald. Tussen half negen en half tien gaat op verschillende locaties in Nederland het licht uit. Dat gebeurt in het kader van Earth Hour, een actie waarbij wereldwijd een uur lang wordt stilgestaan bij de klimaatverandering. Het initiatief van het Wereld Natuurfonds werd in 2007 in het leven geroepen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. In Nederland gaat bij zo'n 140 gebouwen, bruggen, molens en kerken een uur lang het licht uit.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 Breakdown the news. news, the Euro breakdown I wanna dance by water beneath the Mexican sky Drink some margaritas by small blue lights Listen to the Mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? Breakdown. Even over de klok van 4 uur. We zijn natuurlijk begonnen met uh, nummer 19. Me? Ja, zo heet ie. Last frequency is dit. By... <hums> Vijf weken staan ze er al in. Vorige week nog op 21. Me? Me? Deze week, dus op 19.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 En we zijn aangekomen, met nummer 17. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En die is voor Sia met uh, elastic heart. En in de clip uh, zie je hem samen met uh, Shea Bouf en de kleine meid uh, Maddie. Maar dit is 17 dus. Sia!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 Dus ik heb een interview met haar gezien, van Sia over deze laatste clip, hard. En dan heb je iedere keer heel irritant een banaan over de gezicht. Waarom een banaan? Ik vraag het me af nog steeds. Weet niet waarom. Ja, dat heb ik hier ook in een stukje staan. Van, uh, dat ze telkens een banaan uh, ja. voor de gezicht heb. Ze wil gewoon absoluut niet herkenbaar in beeld. Maar als je goed oplet, dan uh, zie je gewoon intussen stukken dat ze op de achtergrond. Uh, zie je er gewoon hoor. Dus eh. Uh, jij nog meer over Sia? Of heb ik nou alles al verteld? Ja, je ja, hebt ja, eigenlijk sorry. alles al verteld. <laughs>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 Breakdown. Ja. Chesto, ken je die nog? Ja. 100 jaar geleden dat hij in de lijst terecht ja. het uh, recht die uh, had het idee om tijdens een boottocht even met zijn peperdure jacht uh, aan te leggen in de achtertuin van uh, ja, niemand minder dan David Guetta himself in Miami. En dat uh, liep helaas anders dan uh, hij had gepland.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 ...met uh, Teach Me. Twee Nederlanders in de lijst uh, deze week. Ik vind het geweldig, hoor. Het is weer vrijdag. Ja, het is weer vrijdag. Hoe oh, is de week weer voorbij? Het begint net, hoor. Ah nou, ja, die, we zijn bij nummer 10 aangekomen, hoor. Nog geen 40 Wie is dat? Oh, die zit bij uh, 538, hè? Bij de collega's. Radio 538. Ik heb even de tune uh, van hun gestolen. Zoals iedere week. Hou ik ervan. Vindt is wel een leuk uh, introotje ervan.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 Ik je op uh, Facebook uh, meekijken en met Zandvoort Draait Door. En dan, uh, wat is het verschil tussen DWDD en uh, Zandvoort Draait Door? Nou. DWDD en Peter R. De Vries en wij hebben C. Uh, de Duif. Ja. ja, nee, ik heb hem ook niet verzonnen. Hij was er uh, van de week bij uh, de Wereld Draait Door. En, uh, nou ja, dan zal je straks tussen 5 en 7 voldoende over horen, denk ik zomaar. Even een klein mee welke we allemaal uh, gehad hebben en welke niet. En dat kan natuurlijk maar één iemand doen en dat is uh, Sanne Lijstje. Gaat uw gang! Nou, uh, hij staat al negen weken in de lijst. Zo! Ja, op nummer 16 Charlie XCX met de hoogste notering op nummer 10. Doe maar! Vijftien weken in de lijst op nummer 15 Jesse J met Masterpiece. Op 14 hebben we Kygo met Firestone. En op 13 hebben we Zed featuring Selena Gomez met I Want You To Know. En op 12 hebben we Peggy Kee met Ken Star Dancing. En op 11 hebben we Mark Wanson featuring Bruno Mars met Uptown Farm. Al drie weken in de lijst op nummer 10, Bakkeremad met Teach Me. En op 9, al 9 weken in de lijst, James Bay met Hall, Back The Ripper. Jouw ja, persoonlijke favoriet. Ja, dat zeker. En op 8, vorige week stond Joker op 8. Emma Louise met Jungle en op drie weken in de lijst op nummer 7. kwamen we hem net gooid. Ariana ik ben met One last time. Dankjewel, Sander. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Oh. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan snel door met Kelly Clarkson op nummer zes. dat de lintenjacht in Amerika allemaal niet kan doen. De eerste editie van de, volgens mij x was het Deze dame gewonnen toen in de Amerika. En het is daarna echt uh, alleen maar hit na hit na hit na hip gekomen van uh, Kelly Clarkson. Ditmaal met heartbeat-zang. Vier weken pas in de luis. Vorige week op nummer 14. Deze week op nummer 6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 De helpt van de technische dienst die na de stroomstoring net niet op de fiets zat... maar wel alles weer aan kon sluiten, zodat wij hier mooi kunnen uitzenden. Waarvoor dank nog overigens. Hij knikt keurig, ja. Hop. Hey, rapper Scheme meent dat hij de teksten geschreven heeft als Ghost Rider voor Iggy Aslea... van de hit Fancy. Die hit waarmee Iggy Aslea wereldberoemd werd... zou niet door de rapper zelf zijn geschreven...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 Euro Breakdown op op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Maurice Mulder. Op 3 dus Ellie Golding. Love me, like you do. 2 was voor Eggelsmith Cool Kids. En 1 Omi met Cheerleader. Deze week hebben we even goed in de mixen gestopt. Is dit op 3 dus Eggelsmith met Cool Kids. 17 weken in de lijst. En de hoogste positie voor haar was nummer 1. Euro Breakdown. She sees in a straight line. That's not really her style. Nee,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 Deze zus en uh, broeders uh, dus samen in één formatie. Echo Smith is dat met uh, Cool Kids. En uh, ik hoorde van uh, mijn trouwe steun en toeverlaat dat ze een nieuwe track hadden uitgebracht. Klopt ja, dat? Ja, dat klopt. Kijk, het is een super. heerlijk nummer. Ja, is dat zo? Ja. Nee, ik ben benieuwd. Misschien komt hij erin, er, ik hoop het wel. Welke dat is, uh, daar gaan we volgende week verkopen. Welke nieuwe track van hun. Eerst gaan we naar nummer 2 van deze week hier op Sierum antwoord en dat is Owen met cheerleader. Vorige week nog op nummer 1 en 14 weken in de lijst. Al, al uit elkaar getrokken voor je deze mooie track Van onze Jamakai en uh, Omi In de Felix Haan remix Nummer 2 dus deze week in de Euro Breakdown De Nederlandse top 40 kon je hem uh, terugwinnen op de eerste plek Maar deze week dus om twee Vorige week op de eerste plek uh, Hier bij jou, Euro Breakdown En dan gaan we ons opmaken voor uh, de eerste plek natuurlijk Wie oh wie staat er dan op nummer 1 De Euro Breakdown op vrijdag De Euro Breakdown op vrijdag